Het gaat Nicolas Sarkozy niet lukken om opnieuw president van Frankrijk te worden. Bij de voorverkiezingen binnen de conservatieve partij... kreeg hij minder stemmen dan de oud-premiers Fion en Juppé. Die nemen het volgende week in de tweede ronde tegen elkaar op. Sarkozy heeft nu zijn steun voor Fillon uitgesproken. De Franse presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. De leiding van Dupont heeft excuses aangeboden... voor het grote gaslek van afgelopen zomer bij de fabriek in Dordrecht...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 18 mensen raakten gewond. Het hele weekend is hard gewerkt om de ontspoorde trein weg te takelen... en het spoor te repareren. Het weer veel bewolking. Van tijd tot tijd regent het. Eerst in het noorden, later op de dag overal. Het wordt een graad of 14. Morgen af en toe zon, overwegend droog en 12 graden. Vanaf woensdag enkele dagen droog en rustig, wel wat kouder. In het weekend wordt het nog maar 7 graden. Dit was het VVM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 13 kilometer, vertraging ruim een half uur. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij knopen de Hoek, 7 kilometer. Ook dat kost je zo'n drie kwartier. De A6 richting Muiden bij Maardenberg, 7 kilometer, bijna een half uur op onthoud na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A12, ten Haag richting Utrecht bij Gouda nog 10 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Vertraging zo'n 25 minuten. De A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knopend Rijnsweerd 16 kilometer. je ruim een half uur. En door een kapotte auto op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp 8 kilometer. Ruim een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Say the And yeah. yeah. een hele goede middag en welkom bij de aflevering van Samsoort op zaterdag. We zijn er weer aan de Tolweg 10A. En wat een week hebben we weer achter de rug en wat een rare dag is dit. Beetje vriend weer en uh, Willem Bruis die overgelopen is. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daarover later in het programma meer. Hij is momenteel te gast bij Radio 2. En, en hoe dat zit, dat zal ik u even vertellen. Want hij is namelijk voor ons uh, drie dagen naar uh, Porsche-Zeelanden in Zeeland. Want daar is het muziekfestival Back at Sea aan de gang. Drie dagen durend muziekspectakel met medewerking van De Dijk, Bluff. En morgen UB40. Dus UB40. Willem die valt met de neus in de boter. Kwart over drie gaan we met hem bellen en gaan we eens even kijken hoe een en ander ervoor staat. En wellicht dat het een leuk idee is om volgend jaar zo'n soort evenement hier te gaan organiseren. Dan wel vanuit CFM, dan wel in samenwerking met Radio 2. Je weet maar nooit hoe Willem hun haast vangt. Zo is dat. Ja. Meer daarover komt kwart over drie. Uiteraard de vaste items zoals ze zijn rond de klok van half 4. De evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, legt u vast een pen en papier klaar... dan kunt u mooi meeschrijven rond de klok van half 4. Want er zit weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. In ieder geval uh, hebben we om half 3 het weerbericht. Is het zo? Blijft het zo? Wordt het nog erger? Nou, het wordt nog erger. Ja, hoor. volgens mij ook. Het wordt nog erger. Daarover meer rond de klok van half 3 tijdens het weerbericht. Het dieren van de week is nog niet ververst, om het zomaar eens te zeggen... Uh, om half vijf uh, hebben we, en dus voor alsnog hebben we Miep in de aanbieding, het dier van de week rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week. Ik doe hem vandaag en morgen, want ik weet dat er een heleboel luisteraars zijn die naar de herhaling luisteren en ik wil ze echt niet te kort doen. want dit gedicht mogen ze echt niet, uh, uh, niet missen. Uh, de titel, de gevoelige titel. Maar nu is alles anders. Dat om kwart voor vijf. Het gevoelige gedicht van de week. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over drie, zoals gezegd, schakelen we met Willem Bruist naar Zeelanden. Kwart over vier, de natuurlijk de barst van het Formule 1 nieuws afgelopen week. De ene nominatie voor de prijzen tijdens het Formule 1 seizoen. Rollen allemaal richting de Max Verstappen kant op. Met daarover meer rond de klok van kwart over vier tijdens Pit Report. Verder hebben we natuurlijk nog sport kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren. De komende drie uur naar uw lokale zender. Uw enige echte lokale zender, ZFM. En je kan ook uh, meekijken in de studio. Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar www www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl en dan kijk je mee in de studio aan de Tolweg Tina Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Een keer de gat, onweer. En op dit moment ook uh, hier in Salford. Hoe het weer gaat worden de komende dagen... hoor je uiteraard zo dadelijk om half drie bij CFM. Maar eerst het Salford nieuws in het kort, zo dadelijk naar deze plaats. Smoking mirrors, keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having Albert Jan, de vogels die schrikken ervan, hè? Nope. Ja, behoorlijk aan het onweer op dit moment in Salford. Terwijl we deze single draaien van de Amsterdammer Justin Bieber. Ja, tezamen met DJ Snake. En Let Me Love You, een lekkere plaat uit de hippe van dit moment. Inmiddels 16 minuten over twee, we zeggen goedemiddag. En het Zandvoorts nieuws in het kort komt eraan. Winnaar Ondernemersprijs 2016 bekend. De Zeemermin is donderdagavond tijdens een zeer druk bezochte ondernemersgala... in de haven van Zandvoort tot onderneming van het jaar 2016 gekozen. De Zeemermin Vis Snacks van Patrick en Mandy Berg... ging met de mooie wisseltrofee Het Haringmeisje naar huis. Wethouder Geert Kuipers brengt aanstaande maandag om half twee... een bezoek aan een winnende onderneming. Uh, ZFM, ook uw lokale uh, omroep, feliciteert natuurlijk Patrick, Mendy en alle medewerkers van de Zemermin met deze fantastische en welverdiende prijs. Ook feliciteren wij natuurlijk Ken Jamju, categorie overige. En Bruno Bal uh, Bruna Balken en de categorie retail. Retail, zij kwamen in hun categorie als besten uit de bus. Nog allen van harte gefeliciteerd. Watertorenplein op de agenda van de Raad op 22 november aanstaande. En dat, is niet, en dat niet alleen. Ook over de innovatiefonds voor de ondernemers. En de prestatieafspraken met de woningcoöperatie zal worden gesproken. De raadsbijeenkomst is publiekelijk toegankelijk en begint om 8 uur. Dan Zandvoort er onder invloed. Een 62-jarige man uit Zandvoort is vrijdag rond middernacht aangehouden. vanwege het rijden onder invloed. Agenten controleerden het vliegtuig. vliegtuig. voertuigelijk. op de Herman Heijemansweg in Zandvoort. Een dat snap ik wel, dat ik Ja, wat doe jij hier? Een 62-jarige 62 man uit Zandvoort is dus vrijdag rond middernacht aangehouden... vanwege het rijden onder invloed. Agenten controleren het voertuig nogmaals op de Herman Heijemansweg te Zandvoort. Ga verlicht op weg. Ja, ja, ja. Goed. Ga verlicht op weg. Deze periode besteedt de politie uh, Kedema Kust... extra aandacht aan het niet voeren van fietsverlichting. Fietsers weten dat fietsverlichtingen belangrijk is. <laughs> dat klopt. Dus ik zou zeggen, alle fietsers <laughs> ja, ja, verlichten. Veel, veel, veel plezier. Tot zover het uh, Sanvoets nieuws in het kort. Dankjewel, Albertan. Is <laughs> zo dadelijk uiteraard veel meer nieuws. Wil je het er echt nalezen? Dat kan via uiteraard ook onze eigen CFM app. Die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store.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 Tut dich? Ich mich? Oder?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 Ze komen, ze komen zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand wird zich finden. Nu ben bij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 Het weer van vandaag, dat vraagt er echt om, hè? Gewoon lekker thuis voor de radio blijven en luisteren naar de muziek van CFM. Yo, de twee plaat achter elkaar sinds uit de jaren tachtig Swing Out Sister en Breakouts. Gevolgd door deze mooie single van Falco. Dat was Genie. Ja, vanmorgen was hij te gast bij Goedemorgen Sanford, Albert Korper. En hij vertelde ja, eigenlijk best wel slecht nieuws over de windmolens, uh, Albert-Jan. Ja, want een Kamermeerderheid steunt minister Kamp. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie... steunt de plannen van minister Kamp om binnen de 12-mijlzone... nieuwe windmolenparken mogelijk te maken. De stem van de kustgemeenten die fel tegen zijn... krijgt geen gehoor in de Tweede Kamer. Dat is de uitkomst van de behandeling die afgelopen donderdag... in de Tweede Kamer plaatsvond. De kustgemeenten menen terecht dat het vrije uitzicht wordt verpest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 In 2023 moet dat oplopen tot zelfs 16 procent. Zonder deze extra parken zou het akkoord niet gehaald kunnen worden. De minister blijft op zijn standpunt dat het rapport... dat onderzoeksbureau Ardo de Graaf in opdracht van de stichting Vrije Horizon maakte... gunstig oordeeld, eh, oordeelde over IJmuiden Ver. komt volgens Kamp doordat het rapport naar de mening van deskundigen... op een groot aantal onderdelen fouten bevat... Dus uh, ja, het is er nog, nog niet door, maar de kans dat het erdoor komt... is wel erg groot geworden. Ja, en ik vermoed uh, dat op beide plekken de windmolens gaan komen, Albert Jan. Ja, dat, wordt, dat heb ik ook gehoord. Ja, ja, ja. We houden het in de gaten bij CFM. Zometeen het weerbericht. Take my bury it deep inside. Trouble, bury it deep inside. and know. Van uh, dit programma vandaag draaiden we Charlemar en Night to Remember. Uh, deze plaat lijkt er eigenlijk wel een beetje op. Hè? Je de, de nieuwe single van TV Noise en Remember. Via de en daarmee is het 2.30, half drie geworden. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Albert-Jan. Ja, ondanks dat de zon uh, vandaag toch af en toe probeert door te breken... Uh, blijkt, komt het... Uh, meer tot enkele buien en bij deze buien is kans op onweer. De zuidwestenwind waait matig over land en krachtig aan zee... windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt... en het gaat geruime tijd regenen. De wind krimpt naar zuid tot zuidoost en neemt toe naar vrij krachtig over land... en naar hard aan zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen is het ook bewolkt en zijn er perioden met regen. De zuid- tot zuidoostenwind wordt zuidwest en is hard over land en stormachtig aan zee. Windkracht 7 tot 8. Mogelijk komt het tot een echte zuiderstorm, windkracht 9. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 à 12 graden. Maandag is het ook bewolkt en zijn er wederom perioden met regen. De wind is duidelijk in kracht afgenomen en de temperatuur stijgt naar wederom 11 à 12 graden. Dinsdag is het bewolkt. Maar soms schijnt ook even de zon. Er kan nog steeds wat regen vallen. Maar de hoeveelheden zijn duidelijk minder. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig over. Matig tot vrij krachtig over land. En krachtig tot hard aan zee. Windkracht 4 tot 7. En de temperatuur stijgt naar een graad of 12. En vanaf woensdag nemen de neerslagkansen af. Komt de zon wat vaker tevoorschijn. En gaat de temperatuur ook naar beneden. Aldus Rico Schreuder. Ja, dus de komende dagen niet echt lekker weer op het En met name morgen. Morgen, oh jee, nou dan zitten we toch in de studio. Dus wij wel. Dat scheld weer. Weer is daar te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer. Ja, dan zeggen ze wel, dat was het weer. Dat was weer geen weer, hè? Wat was juist de orde van uh, Albert-Jan. Komen de dagen dus uh, vrij onstuimig, zoals dat uh, zo mooi heet. En vooral morgen gewoon lekker uh, binnen blijven en luisteren naar ZFM. Want ook morgen zijn wij er weer met Zandvoort op zondag. Tussen 2 en 5. Op de enige echte lokale radio van Zandvoort, ZFM. Irvine, Weerbericht voor de komende dagen hoor in deze uit de jaren 80 van Go West. En we close our eyes. Maar we zijn nog niet klaar met het weerbericht. Want je krijgt zojuist een bericht binnen van het KNMI. Ja, KNMI geeft code geel af in verband met stormachtig weer morgen. Noord-Holland. Met windstoten aan de kust tot kracht 9 wordt het morgen een stormachtige gedachte. Het KNMI heeft de code geel afgegeven. Halverwege de ochtend begint het te stormen in het Waddengebied... en daarna zal de storm zich uitbreiden naar de rest van het land, al dus de KNMI. Vooral in de kustgebieden wordt het oppassen geblazen. Daar kunnen windstoten morgen snelheden van 90 km per uur bereiken. Ook landinwaarts wordt het met zware windstoten tot 75 km per uur onstuimig. In de avond neemt de wind in kracht af. Maar behalve de harde wind krijgen we ook te maken met een flinke regenval. Vooral in de ochtend kunnen de buien hevig zijn... Volgens Weeronline.nl kunnen we op veel plaatsen... meer dan 10 mm regen verwachten. S'middags nemen de buien wat af... maar ook dan kan er zo nu en dan nog een stevige bui vallen. Tussendoor probeert toch de zon zich te laten zien. Maar in ieder geval, KNMI geeft code geel af... Uh, in verband met stormachtig weer voor morgen. Dus Albert-Jan, morgen je gele regenpakje weer uit de kast halen. In de zuidwesterop. Ja, in de zuidwesterop, want het gaat echt slecht weer worden morgen. Dus nogmaals gewoon lekker blijven luisteren naar ZFM. Ook oh, morgen weer 106.9 kabel, 104.5 FM via internet. Of onze eigen ZFM app die je gratis kan downloaden in de App Store, Windows Store en de Play Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoorts. Zeker op bij Jan's soort weer was je juist hoor. De zon gaan we morgen echt niet zien hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Yo, de Show in Alban let the sun go down on me. We het ritme van zandwoord. Ook op internet. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, no.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 Never be in touch. Oh, and that's why I want to tell you that I love you very much. Zo'n heerlijke Zandvoorts onder ons. Weer. Ellen Clark samen met zijn vader. Jor, vader en vriend. Ja, goed nieuws voor mensen die willen parkeren in het centrum van Zandvoort. Ja, zoals velen van u weten, luisteraars, zijn de tarieven weer aangepast naar de wintertijd. Maar dat was nog niet overal het geval. Sinds 1 november zijn de tarieven voor het betaald parkeren... in Zandvoort weer naar de winterstand teruggedraaid. De minimale inworp is en blijft 50 euro cent. Alleen in het parkeergaragecentrum klopte er, er iets niet. Tot 10 uur morgens is het overal in het centrum gratis parkeren... en daarna uiteraard nu het wintertarief. De garage-echter heeft een nachttarief tussen 8 uur s'avonds en 1 uur s'nachts. Daarvoor betaalt u dan 1 euro... Maar als u om 8 uur s morgens gaat parkeren en u wilt weer wegrijden na 10 uur... dan betaalt u ineens 1,50 euro. Zijnde het nachttarief, 1 euro, plus 50 eurocent voor het wintertarief. Omdat het ook in de rekening brengen van het nachttarief niet redelijk blijkt... heeft het college besloten alleen het nachttarief in rekening te brengen... van 0 uur van 12 uur s'nachts tot 8 uur s morgens. Dit gaat 1, eh, 1 december in. Dit zal gelden voor zowel de parkeergarage Centrum, LDC, als parkeerterrein De Zuid. Per 1 december kun je dus vanaf 8 uur s morgens tot 10 uur s morgens gratis parkeren... in zowel parkeergarage Centrum als op parkeerterrein De Zuid. Net als op straat, al dus de gemeentelijke woordvoerder. Het is een eenvoudig rekensommetje, maar het scheelt, goed. Het scheelt toch een euro. Zo is het, ja. En uh, goed. goed nieuws inderdaad. Tussen 8 en 10 gratis parkeren in het centrum van Sunforge. En daarna 50 cent per uur. Single deze van Fans Joy and the Riptides. Vandaar dat we hem ook draaien voor je op de zaterdagmiddag bij CFM. Goedemiddag, Zalvoort, en welkom! Nou, zou deze plaatje maar niet uh, draaien voor uh, collega Ruud Jansen. Die, die heeft het over het algemeen niet zo op de NS, geloof ik. Riding on the train, de single van de pesse dieners. Ja, Albert-Jan, jij hebt uh, goed nieuws. Ja, bloemen, bloemen leveren een kapitaal voor onderzoek op. In de maand oktober heeft Albert Heijn Zandvoort Pink Ribbon... de organisatie die het onderzoek naar borstkanker en projecten... op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten... van deze vreselijke ziekte financiert... gesteund met een bloemboekettenactie. Van ieder verkocht Pink Ribbon boeket ter waarde van 10 euro... ging het 2,50 euro naar Pink Ribbon. Vol trots overhandigde Marit van Egmond van Albert Heijn... in het nieuwe finiaal... Filiaal van de grote Grutter op de Grote Krocht. Een cheque van maar liefst 105.000 euro. U hoort het goed. 105.000 euro aan een afvaardiging van Pink Ribbon. Een fantastisch bedrag. Werd bij elkaar gebracht door tienduizenden in klanten in heel Nederland... die een speciaal Pink Ribbon boeket kochten. In Zandvoort nam de directeur van Pink Ribbon, Mark Albert... de waardevolle check uh, vorige week zaterdag in ontvangst. De ontbrengst van deze actie komt ten goede aan onderzoeken en projecten... op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van boskanker. Albert Heijn Zandvoort wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage bij deze. En nu we toch bezig zijn met goede doelen. Uh, nog even de herhaling van 1750 euro voor dierenasiel Zandvoort. Uh, Twee weken geleden heeft de organisatie van Zandvoort Loopt... het Zandvoorts Dierenthuis Kennemeland heel erg blij gemaakt. De Dierenwelzijnsorganisatie was het goede doel van de prestatieloop... die die zondag daarvoor door en rondom Zandvoort werd verlopen. Het netto resultaat was 1750 euro... dat aan het dierenasiel overgemaakt kon worden. Het Zandvoortse Dierenasiel is er erg blij mee... en gaat het besteden aan iets blijvends. Gedacht wordt aan onder andere een bad voor de honden. De volgende editie van Zandvoort Loopt staat trouwens alweer... met potlood in de agenda geschreven. En dat is zondag 5 november 2017. Nou, geweldig toch? Helemaal goed. Het draait allemaal om het goede doel. Hé, hey, dat is toevallig. <laughs> ja, die staat net klaar zo uh, vlak voor het nieuws en weer van drie uur. We zijn natuurlijk helemaal uh, in het teken van de Sinterklaas. Hè. Wie kent hem niet, hè?